Auto is zwaar ziek geworden. Er is helemaal geen volhouden meer omheen. Mijn carburateur heeft de wereld helemaal niet meer kunnen volhouden. En we leven toch, sinds er een wereld bestaat, met deze hoop wereldtroep. Misschien heeft iemand een carburateur die naar hem toe gevlogen is. Hoe moet ik kunnen vertrekken als de carburateur thuis wil blijven? Niets is met ons. Overal is iets, iets en het is niets. En omdat alles veel te snel gaat, ziet het er zo langzaam uit. Ik ben nog nooit in een echte landschappelijke woestijn geweest. Maar in een woestijn bestaat zeker een zandstorm. Die het leven vredig bedekt. En de ogen dichtmetselt. Als ik weg zou kunnen gaan. Zou ik helemaal vanzelf in een echte woestijn aankomen. Met botten. Die de woestijn zou hebben afgeknaagd. En niet ik. In de woestijn... Zou ik al loor van een afgedroogde kaktus zijn. Maar daardoor een dweil zonder dorst. En helemaal alleen een poetslap. Waarvan niemand weet dat het een lap is om mij af te nemen.